Meer dan 40 ouders hebben aangifte gedaan van grafschennis op een begraafplaats in de Utrechtse plaats Leusden. In september zouden zes leden van een spirituele groep geprobeerd hebben om contact te krijgen met de geesten van overleden kinderen. Een van de vaders vond bij het graf van zijn kind een camera met beelden van het geest oproepen. In een koffietent in Amsterdam is een discussie over het dragen van een mondkapje uitgelopen in een worsteling waarbij ook een mes werd getrokken. Volgens AT5 weigerde de man een mondkapje op te doen waarna het gedoe ontstond. De klant is er vandoor, de politie is naar hem op zoek. De oranje vrouwen hebben niet weten te winnen van Tsjechië in de WK kwalificatie. Maar in de blessuretijd zorgde Stefanie van der Gracht dankzij een goede voorzet van Kika van S, voor gelijkspel. Van es. Moet er langs, gooit die bal goed voor en dan heen gekopt. Toch 2-2. Het is van de gracht. En dan is die invalbeurt van Van Es goud waard. Maar erg tevreden na de wedstrijd was ze niet. We hebben vandaag het niveau niet gehaald wat we, wat we moeten halen. Uh, lekker dat je de 2-2 over de streep trekt. Maar dit is zeker niet goed genoeg. Oranje blijft wel koploper in hun pool voor de WK-kwalificatie. Het weer bewolkt regen, mogelijk natte sneeuw. Het wordt een graad of vijf vandaag. Ook morgen kans op winterse buien bij een noorderwind en dan een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je een kwartiertijdverlies tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel. Door een pechgeval zijn er twee rijstroken dicht... Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat het vast tussen naar de West en Muiden. Daar heb je een kwartiertijdverlies en dat heeft ook te maken met de afsluiting van de A9. Die is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Op de A5 amsterdam Hoofddorp staat het vast bij IJmuiden in beide richtingen. Daar heb je 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Aan beide kanten is de linker rijstrook dicht. En op de A10 staat file bij de Koentunnel, op de A10 Noord bij Amsterdam...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 Starting under the street lights, right. the scene is being set. Het blijft lekker hè, om de muziek uit de jaren 80 uh, voor je te draaien. Je hoort, uh, de grote muzikale familie The Barts en The Rhythm of the Nights. Het eerste plaatje naar het nieuws weer van drie uur. Dat betekent het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Op deze kille zaterdagmiddag. Gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar de radio. En wat gaan we allemaal nog doen in dit uur, uh, albert nou, over, We gaan zo meteen uh, naar de volgende plaat. Uh, ongeveer gaan we weer schakelen met uh, Jan van der Leed. Ik ben erg benieuwd uh, wat de stand op de, dat moment is. Heb jij nog een appje gehad? De, de... Helemaal niks. Helemaal niks. Nou ja, 3-0 binnen 10 minuten. Ik bedoel, ik vind het goed hoor. Uh, dus wat dat betreft uh, staan ze er goed voor. Of dat zo is. Uh, of dat nog ook, uh, ook zo is aan het eind van de eerste helft. Hoort u zo meteen. Uh, daarna we gaan we ook nog bellen met Ron Brouwer. Van uh, Laudel en Hardy in de Haltestraat. Uh, over uh, ja, wat hij nu weer moet verzinnen... om uh, de, toch zijn clientele uh, tegemoet te kunnen komen. Ondanks deze zware lockdown. Dus elke, elke dag, uh, de komende drie weken om vijf uur dicht. Ja, normaal gesproken zijn ze dan net begonnen. Maar wellicht dat, uh, dat, uh, dat we wat suggesties aan de hand kunnen doen... of hij daar wat mee doet, is een ander verhaal. Maar uh, u hoort het allemaal straks uh, tijdens het gesprek met Ron Brouwer. Uh, half uh, vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Ja, dat wordt een wat kortere dan dat u van ons gewend bent. Een aantal activiteiten gaan natuurlijk blijven wel doorgaan. Maar voor vele organisaties uh, in Zandvoort... betekent dat weer een herstructurering van hun plannen. Zo bijvoorbeeld als uh, uh, Jazz in Zandvoort. Daar hebben we nog een interview uh, klaar liggen... Uh, wat we u niet willen onthouden. Uh, met Hans Rijmers, uh, uh, wat Roy Dongen met hem had over wat er dan weer komt kijken om die zaak weer aan te passen. Zeker op, te, op, op te, ja, te verzetten, want dat zou natuurlijk een optie kunnen zijn. Maar daarover rond de klok van half vier meer tijdens de evenementenagenda. En het tweede gedeelte hebben we natuurlijk weer, weer meer voetbal... en natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook voor tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En wil je meekijken, dat kan ook. ZFM-live.nl, kijk je live mee. Studio Tolweg 10A. Heb jij het interview nog gezien met uh, Adel en uh, Paul de Leeuw? Nee, jij wel. Nee, ook niet. Oh. Maar uh, ja, er, er werd wel heel veel uh, reclame voor gemaakt. Ik zag wel een paar uh, leuke voorstukjes... en zat het reuzen met, uh, met z'n tweeën naar een uh, zin... Uh, Adel in Paul de Leeuw. Nou, dit is de nieuwe Adel. We gaan hem voor je draaien op de zaterdag. Easy on me. ...dat ze weer terug is met een uh, nieuwe plaatje, hoor. De Easy on Me, inderdaad, Adele. We gaan weer uh, naar het voetbal toe. Even <lacht> kijken hoe het uh, met uh, Jan en uh, zijn team is. Uh, Jan, hoe gaat het daar? Het is uh, 3-1 gewonnen. 3-1, oké. Okay. Ja, maar... Dus uh, de, ja, de, de vluggestart hebben we niet door ja. kunnen zetten, Jan. Wacht even, hoor. Nee, nee, nee, we hebben wel een hoop kansen gehad, hoor. Uh, maar Almere heeft zich enigszins en. Uh... Die gaat er volop in, <coughs> in de strijd, maar het is gewoon uh, het is leuk, echt leuk voetbal. Het wordt met basis gestrooid, geweldig. Het hebben we hebben kansen gehad, nou, ongelooflijk. Maar ja, hij gaat er niet in. Oké, okay, is het een beetje in evenwicht uh, op dit moment, zeg je? Of niet? Was er net een mooie voorzitter van is. Je kan ook geen twee dingen tegelijk hè. Is, is het spel be een beetje in evenwicht, uh, Jan? Ah, het is inderdaad, net wat je zegt, wel in evenwicht. De okay. betere kansen zijn wel voor ons, maar uh, voor die af, zolang het die afgemaakt wordt dan. Uh... Dus bijna in evenwicht, maar net eventjes weer uh, onze kant op, uh, zeg maar. Ja, ja. Nou, helemaal goed. Dus uh, nou ja, 3-1, uh, hartstikke mooie score natuurlijk. En we hebben nog een tweede helft. Ah, oh, ja. Ja. We, hebben, dus... we, gaan nu, uh, we gaan nu een corner nemen. Die gaat uh, Jeffy's nemen met zijn linkerbeen. Oh nee, Butt gaat hem nemen. Met zijn andere, ook met zijn linkerbeen. En die, die corners die leveren vaak wel gevaar op. Dan nemen we hem zeker even mee. Ja. Ik hoop dat uh, Ron Kalers ook luistert van Bietje. Die zei vorige week van, uh, noem mijn naam nog even, maar uh, het is een rond met deze. Ja. De ja. Ja. <laughs> bij deze genoemd, Ron Kalers van Bietje. Bij deze genoemd, heel veel joh. Hoe is ja. het met de publieke belangstelling? De publieke belangstelling? Nou, de kantine zit vol. <laughs> uh, ik heb extra bestuursleden aangenomen. Ja, allemaal in bestuur. Ja, anders is die weg van het veld. Dat is dramatisch. Ja. ja ik vind het zo'n onzin. Ja. staan nou gewoon lekker te kijken. Het kan helemaal niks gebeuren. Het is, uh, het is koud. Dus, uh... Ja, de, de echte fans staan gewoon langs de lijn. Oh. Oh. Zo, zeg. Het schitterend, schitterende bal van Jeffrey op de lat. Oh jee. 40 meter. En die bal komt terug en Salim schiet hem in. Ja, uh, to ja, toch! Nee! Vier reden nou zo gaan we de tweede helft ook weer uh, lekker door met scoren, Jan. Heb je de zin in Nou, dit is 24 minuten, zit nu, dus het is afgelopen. Oké, okay, nou, neem we uh, straks een lekker uh, gluwandje of zo om warm te worden? <laughs> of zit je gewoon in de bestuurskamer? <laughs> hij moet toch, uh, hij moet toch uh, verslag doen hoor, dus uh, rustig aan, Jan. <laughs> Ja, doe ik. Oké, okay, en tot de tweede helft, dan horen we je weer. Jan van der Leden, inderdaad aanwezig bij SV Zandvoort Almere. Je hoorde het al van hem. Vier tegen één op dit moment. Nou, mooie score voor de heren van SV Sandvoort Ron Kalers van Bietzim zou er ook heel blij mee zijn, denk ik. Het was de single van Cameo en Word Up. Gisteren hadden we weer een persconferentie van het duo Hugo en Mark. En de hoeveelste dat was, nou, ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt... want dat zijn er wel zoveel al geweest. En ook dit keer hadden ze weer slecht nieuws voor. Je raadt het al, de horeca. Vandaar dat we even contact opnemen met Ron. Ron, goedemiddag van Laura en Hardy, uiteraard Haltenstraat. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Welkom in de uitzending, Ron. Dankjewel. dankjewel. Nou, nou, dat was weer een persconferentie gisteren... met uh, ja, nog strengere maatregelen voor jullie als uh, horeca. Ja, dat klopt. We, ja, we worden je niet vrolijker van uh, elke keer. Het is net een beetje een jojo-effect. Maar ja, uh, wat doen we eraan, hè? Nou, het is, uh, was, je, was je gewoon in, in, in de zaak gisteravond toen de persconferentie... Ik zal je zeggen, het stond helemaal vol hoor en uh, <laughs> we, zaten, we zaten al met spanning uh, op de persconferentie te wachten, terwijl we eigenlijk al een beetje wisten wat er, uh, wat er verteld werd natuurlijk. Dus uh, ja, het was slecht nieuws. Ja. Het, het zijn geen uh, lekkere tijden voor ons natuurlijk. Nee, Hoe werd erop op gereageerd trouwens door uh, de mensen die gisteren bij jou in de zaak zaten? Nou ja, over het algemeen uh, zegt iedereen van uh, ja, wat, wat voor effect zal dit nou hebben. Uh, tegen, tegen het uh, coronavirus. En uh, daar ben ik er helemaal mee eens. Uh, wat voor effect uh, zal, dit, uh, zal dit nou echt zoveel helpen dan? Die, die paar uurtjes hier dicht. En uh, de winkels om vijf uur dicht. Ja, ik zie, ik zie dat effect niet helemaal. Maar goed, dat uh, nou ja, moet je doen. Hè? Ja, ik zei het ook uh, vanmiddag al uh, in de uitzending een keer. Ik denk ook dat het uh, geen effect uh, gaat hebben. In nee, ieder geval maar... die maatregelen niet. Nee, dat, maar zo, zo denkt de, de meerderheid erover, uh, denk ik. Maar ik, ik snap ook niet waarom die beslissing zo genomen is. Maar goed, dat is een hele discussie en uh, ja. ja, wat moet je ermee, hè? Ja, maar hoe nu verder komen de komende drie weken rond? Wat gaan we doen? Ja, nou ja, denk je dat het drie weken duurt? Of, uh... <laughs> nou ja, ik ben nog positief wat dat betreft. <laughs> ja, je vindt het ook niet gek dat wij niet meer zo positief zijn. Nee, <laughs> nee, ik snap hem. Ja, we hebben wel zo'n een hele korte lockdown. zo'n hele korte lockdown zijn en die heeft uh, maanden geduurd volgens mij. Ja, dus, uh... dat, dat bedoel ik. Dus ja, ik, ik denk dat het wel over januari of over uh, het hout en nieuw ingepeeld wordt. Maar, maar goed, laten we van drie weken uitgaan en. Uh... En laten we hopen dat het dan weer beter gaat. Maar uh, ja, hoe gaan we daarmee om? Uh, ik heb, heb net een uh, vergadering gehad. Uh, hier ook, met uh, het personeel. En uh, ja, we zijn toch tot de uh, conclusie gekomen dat we gewoon de hele week open blijven. Van 1 tot 5. Uh, bravo, ja. inderdaad. Bravo. De hele studio, ja, ja. Al, de, de hele studio ja. applaudisseert nu mee. Ja, ik denk <lacht> al wat een herrie in één keer. Maar dat was de hele studio. <lacht> Nee, ja, uh, goed, uh, ja, goed ja, nieuws. Maar, uh, ja, wat moet je anders. Hè. Ja. Ik kan ook thuis gaan zitten, maar dan uh, word je ook niet vrouwelijker van. Nee, nee maar inderdaad. Het waal ik het wel heel gezellig heb met Gada. Niet dat het niet gezellig is. maar Ja, je denkt, dat zeg ik nou mooi op de radio. Ja, want ze ja. luistert. Ja, <laughs> dat ja. Nee, maar, maar, maar in het verleden, ook met al die, die regels die dan weer aangepast weer, werden... ...was je toch altijd redelijk creatief wat betreft uh, uh, je openingstijden... ...en je toegankelijkheid van, uh, van de zaak. Ja. Ja. Dus, dus uh, nu is uh, na het overleg met de medewerkers uh, besloten om, om elke dag om één uur open te gaan? Eén uur open te gaan, ja. En uh, we moeten helaas weer nog vijf uur uh, sluiten. Maar uh, ja, we, we proberen het gewoon, uh, ja. En we hopen dat, uh, dat er toch mensen komen die uh, zeggen van nou, gezellig, we gaan toch even een biljetje leggen of uh, lekker ja. even aan de bar hangen. Dus, ja. Dus, uh, en de, en de, even de regels, is het nu zo dat je dus om vijf uur dicht moet? Wat uh, uh, Mondkapjes, wat zijn de, de, de totale uh, regelgevingen? Ja, nou ja, anderhalve meter hè. dus uh, je, moet, uh, je moet gaan zitten. Ja. Anderhalve meter. En, en als je gaat lopen moet je een mondkapje op. Dus als je naar het toilet gaat of als je naar buiten gaat om te roken... dan, uh, dan moet je je mondkapje uh, eerst opdoen. Dus ja. ja, of dat allemaal gaat lukken weet ik niet, maar dat zijn de regels. Ja, dus aan de deurcontrole voor uh, mensen of ze een uh, geldige QR-code hebben... dan de anderhalve meter in, uh, ja. in de mondkapjes als je gaat lopen. Ja, ja, uh, nou, uh, dat uh, wordt een heel gedoe. Ja, we hebben al een hele uh, opleiding gehad voor politie, dus uh, dat komt helemaal goed. <lacht> Nee, ja. ja, klopt. Wat dat betreft uh, leggen leg, leg, leg de, de verantwoordelijke politici wel uh, de, de, de uitvoering uh, bij de ondernemer zelf. Ja, hè? Dat, is, dat is gewoon verschrikkelijk vind ik hoor. Maar goed, uh, dat, is, dat, is, uh, ja, dat is niet ons werk toch? Nee. Wij willen gewoon mensen naar zin maken. En uh, nu, nu doe je eigenlijk... Uh, je moet eigenlijk door een hele paspoortcontrole... Uh, en je moet, uh, je moet heel streng zijn van uh, zitten en uh, op en dat soort dingen. Ja, dat... dat, dat dat gaat helemaal tegen ons gevoel in, natuurlijk. Ja. Is er uh, voor jou uh, trouwens, Ron, nog uh, iets mogelijk om uh, iets uh, met uh, maaltijden te doen ofzo, of zo? Uh, of dat soort dingen? Uh, nou ja, wij, wij uh, hadden altijd lekkere tapas hapjes en zo. Maar ja, dat is best wel een hoop werk om, om voor te bereiden. Want we maken bijna alles zelf. Dus uh, daar zijn we even mee gestopt. Want uh, ja, dat is, dat is voor zo'n korte tijd gewoon uh, niet te doen. Nee. Je bent, en, en, uh, ja, en van 1 tot 5 is ook niet echt een etenstijd. Dus wij, wij zitten met hapjes. Tenminste, we, we, we verkopen kleine hapjes. Uh, bitterballen en uh, kaas en worst en dat soort dingen. Ja. Uh, voor, voor, voor de lekkere trek. Maar uh, ja, echte maaltijden in die uren, dat, uh, ja, dat is bijna niet te doen. Nee, misschien uh, na afloop, zeg maar, om uh, af te halen, is dat uh, nog een optie? Uh, ja, maar dat doen al zoveel zaken natuurlijk. Dat hebben we geprobeerd vorig jaar. Ja. En ja, het. het, het we deden het meer voor de gezelligheid om die mensen nog even te zien. Maar, uh, maar echt verdienen doe je er niet mee. Nee, dus maar bete betekent, betekent voor jouzelf waarschijnlijk ook... Uh, bedoel, uh, en voor, voor je zoon om, om veel uren zelf in de, de zaak te gaan staan? Ja, nou ja, veel uren zijn er niet meer. nee, nee. <lacht> nou ja, Jij bent al dag jou, hoor. Ja, <lacht> ja dat <lacht> is waar. <lacht> hele, hele werkdag van 1 tot 5 uh, uur. Uh, <lacht> ja, dat is uh, best wel een hele... hele nee, maar ja, goed. Die uh, eruit gewoon zijn eigen dagen. En, uh, en uh, ja, het zijn alleen korte dagen. Dat, uh, en we dat, hopen uh, dat de vaste gasten, want toeristen ja. zijn er ook bijna niet meer natuurlijk. Dat de vasten een beetje, een beetje aankomen waar je... Is er al wat bekend bij jullie over steun voor de komende periode? Want ja, dit, dit kost wel weer heel veel ja. klandizie en dus ja. inkomsten. Ja, nou ja, kijk, natuurlijk uh, we zijn blij met alles, maar uh, de, wat we gehad hebben was ook niet voldoende natuurlijk. Het heeft heel veel uh, geld gekost allemaal in, de, in deze al deze uh, periode. Maar uh, ja, uh, we hopen, ze gaan er uh, nu over uh, debatteren, geloof ik, in de Kamer. Dus uh, ze zouden de persconferentie afwachten en daarna zouden ze debatteren erover. Dus uh, we wachten het uh, af. Maar in ieder geval, je hebt, je, hebt, je, hebt je, je, je, je plan voor de komende drie weken in ieder geval alweer getrokken. Het, ja. het, het, het pleit voor je dat je creatief uh, bezig bent. Ja, dat zijn we van je gewend, dat je creatieve oplossingen zoekt. <lacht> en uh, die, die, die dan op deze manier uh, hebt weten te vinden. Want je gaat niet dicht. Nee, nee. Nou, dat, uh, dat, dat pleit voor je. Super. Ja, nee, ik, ik begrijp best uh, dat er bedrijven zijn die dat wel doen hoor. Want uh, ja, ik denk niet dat de omzetten zo hoog zijn in deze uren. Dat, uh, dat het, uh... Maar goed, kijk, uh, uh, ik heb vast personeel, dus die moet ik sowieso betalen. Ja. Dus ja, dan uh, kan je ze ook thuis laten zien. Maar ze, uh, we hebben hier, hier overlegd en, en ze waren zelf allemaal uh, uh, ja, bereid en, en enthousiast om, om open te gaan. Dus uh, ik heb ze de keuze zelf gegeven. En, uh, Geweldig. Ja, ik hoop al dat ze dit zouden beslissen, maar, uh, maar uh, ik hoefde er gelukkig niet over te zeuren. Nee, nee dat zegt wat over de werkethos van je, van je medewerkers. Ja, precies. Ja, nou inderdaad. Goed, nou. Maar ik, begrijp, uh, ik begrijp best dat er collega's zijn die zeggen: Van nou, uh, ja. uh, de moeite niet waard. Nee. Uh, want, ja, het zijn roturen. Dat is nou helemaal zo. Ja. Nee, geweldig dat je het, dat je het de komende drie weken toch op deze manier opgelost is. Samen met je medewerkers. En, uh, Rob en ik, we moeten een keer vroeg beginnen. Eén uur. Ja, ja, één uur. Dat zijn wel andere tijden, Ron. Je kent ook tijd naar bed. Ja, nee, dat klopt. Ik kan gelijk doen. Geweldig. Ik wil wel al mijn collega's even sterk te wezen de komende tijden. Want dat is... Het is had hard allemaal dit. Ja. En we hebben al zoveel uh, ellende gehad. En uh, nou dit weer. Dus uh, ik wil iedereen, uh, al mijn collega's in de horeca, uh, sterk te wezen de komende tijd. Waarvan acte? Hartstikke goed. Uh, uh, uh, Ron, hartstikke bedankt. Uh, groetje, gedaan. Groetjes aan je medewerkers. En uh, we gaan elkaar zien de komende drie weken. Ja, rekenen. tot de volgende keer. Okido, toffie. Oké. Okay, hoi hoi. Dat was de Haltestraat. We hebben het uiteraard over Ron Brouwer van Lauro en Hardy. De komende drie weken dus om vijf uur dicht. Maar hij gaat om één uur middags open. Dus van één tot vijf ben je van harte welkom. The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 Tell me. voor uh, lekkere muziek luister je natuurlijk naar je eigen lokale radio CFM. Met juist uh, de single van Train in The Drops of Jupiter. Ja, de evenementenagenda, Albert Jan, zei het al, hij is uh, een stuk korter. Ja, mede ook uh, door uh, de maatregelen die er nu aan gaan komen. Ja, en, uh, en voor één uh, uh, stichting uh, ook weer consequenties heeft. En die was vanmorgen te gast bij Roy Dongen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. En dan heb ik het over Hans Rijmers over een heel populair evenement, terug, steeds terugkerend evenement... Jazz in Zandvoort. En Roy Dongen sprak met Hans. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Een fijn je weer de uitzending te hebben. Ja. Maar ja, ik ja, geloof op, dat het een minder opverband. prettige aanleiding is. Ja, nee. nee. Dit, dit, dit, op deze aanleiding wil ik eigenlijk helemaal niet aan de telefoon komen. We staan in de studio.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 Nou. In ieder geval uh, jullie uh, allemaal daar een, een goed weekend en uh, blijf gezond. Dankjewel. Uh, heel veel succes met het uh, aanpassen van het programma. En uh, ja. tot binnenkort waarschijnlijk. En een onderdeel van uh, de evenementagenda is altijd wel uh, jazz in Zandvoort. Maar ja. uh, voorlopig jaar ligt dat ook uh, even plat, uh, Albert-Jan? Ja, maar dat ligt natuurlijk ook uh, voor uh, Classic Concerts. Zal, uh, zal uh, weer rond de tafel moeten met van, hoe moeten we hiermee aan? Uh, de toneelvereniging zal ook uh, weer rond de tafel gaan... en overleggen wat, uh, wat dit voor hun betekent. Dus ik zou zeggen, houdt u de diverse uh, websites uh, in de gaten... Van, uh, met betrekking uh, tot hun evenementen... Uh, of verschoven of afge afgeblazen of een, een al ander alternatief daarvoor. Maar wat natuurlijk wel doorgaat, is uh, de, het Zandvoorts Museum. Dat kunt u altijd nog blijven bezoeken... En kijk daar even voor op de website www.zansvoorsmuseum.nl. Uh, uh, het pop-up uh, uh, uh, museum in, het, uh, in de benedenverdieping van het oude uh, voormalige raadhuis is natuurlijk ook nog te bezichtigen. En we hebben natuurlijk ook nog Colorful China in het hdmz-museum. Raadpleeg de diverse websites voor meer informatie over de nieuwe coronaregels. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was de evenementagenda, inclusief uh, Hans Rijmers dus A van ceux non Jazz non in Zandvoort.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 En ook uh, onze zuiderbuur uh, StromaE is weer helemaal terug met een uh, nieuwe single. Je hoort hem uh, inderdaad met Zante. We gaan voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag weer naar uh, Duitsjesveld uh, schakelen. Jan, nogmaals, goeiemiddag. Goedemiddag. Zo, is de wedstrijd uh, weer uh, aangevangen? De wedstrijd is inmiddels uh, negen minuten bezig in de tweede helft. Oké, okay, hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen, uh, Jan? Uh, dezelfde elf... Uh, alleen uh, Koen is gevangen door zelf Abrakan, die heeft uh, Koen uitblasd met de dus teen. De kleine teen, iemand was erop gesprongen, dus die mogen gebroken zelfs. Uh, en de stand is op dit moment nog gewoon 4-1. Dus, uh... Oké, okay, nou ja, 9 minuten uh, gaande dus uh, de tweede helft. Uh... Uh, ja verder, uh, hoe is het, uh, heb je nog last van, uh, van wind of uh, is dat uh, niet van invloed uh, vanmiddag? Er is heel weinig wind, ja, he? echt heerlijk voetbalweer is het. Om langs de lijn te lopen is het, uh, is het net even het waterkoud, maar uh... ja, gewoon lekker binnen zitten is ja, beter we... dan uh, Jan, toch? Ja, Paulien ja. wordt net neergelegd. Uh, op de hoek van 16 uh, meter, dus we krijgen een vrije trap te nemen. Die nemen we nog even mee. Ja. Ik sta in de keuken, man, Martel, want... Uh, <laughs> oh, oh, oh. Hey, wat gaan we eten? Ik stond, <laughs> ik stond, ik stond nog net met een biertje in de... Oké. Okay. ...in de kantine en ik dacht, even een rustig plekje opzoeken op hier, mm -hmm. uh, Ja, heel verstandig. Goed. Maar in de keuken, maar uh, je ziet dus niet wat er gebeurt nu. Uh, ja, ja, ja. ja. Oh, wel, hij oh. heeft een en trap, Gaat Jeffrey nemen met een heel mooi linkerbeen. Heel goed, linkerbeen. Het bal gaat over. Dus uh, okay. Okay. blijf iedereen. Nou ja, we komen straks weer bij je terug, Jan. Heel veel succes en uh, ik zou zeggen kook ze daar in de keuken. Tot straks. Yeah. The winds with a ship that put to see <laughs> uh, the name okay. of the ship was a bully of tea. The winds blew up our bowed up down or below my bully boys blow. Huh. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done we'll take our leave and go.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 For forty days or even more The lane went slack, and take once more Our boats were lost, there were only four But still that willed will did go <gasps> Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the time is done We'll take a leave and go As far as affair, the fight's still on The lane's not cut and the wheel's not gone The Willowman makes his regular call To encourage the captain crew And though soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the timing is done We'll take our leave and go deze shanty over oh, is speciaal gemaakt voor uh, CFM. je dat? Ja, ja de C shanty heet die namelijk. <laughs> ja, ja, ja, echt waar. Nathan Evans uh, was dat. Nog meer uh, lekkere muziek komt eraan hoor vanmiddag. Holding you is a warmth that I thought I could never find.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 Ik heb er sinds een paar dagen heb ik er een uh, nieuwe onderbuurvrouw bij. Want uh, mijn uh, onderbuurvrouw die is dus bevallen en die heeft een dochtertje gekregen. Oh. En vandaar dat ik denk, nou dan draai ik de baby's even. Ja. Weet je wel? En uh, is het in time? Een lekkere gouden houden. Het is uh, bijna december. De kerstboom staat al bijna, zeg maar. Nou, bij je, kan hem, wel. Je, je kan hem wel uh, inderdaad inmiddels kopen bij uh, IJzerhandel Zandvoort... bij de supermarkt en uh, zo ook bij Aha. En, uh, ja, We gaan het hebben over uh, de kerst en, uh, en de sfeer uh, rondom de kerst. De kerstversiering uh, die uiteraard weer in het uh, centrum uh, zichtbaar is. Maar ook de decemberloten komen we weer terug. Klopt. Ondernemersvereniging Zandvoort, OVZ in het kort, organiseert ook dit jaar weer een lotenactie waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Vanaf komende maandag worden drie weken lang loten uitgegeven bij iedere aankoop bij een aangesloten deelnemer. Bij alle deelnemende winkeliers ontvangt u bij uw aankoop een lot dat u ingevuld kunt inleveren bij een van de op het lot genoemde inleverpunten. De actie loopt van 29 november tot en met 24 december van dit jaar. En de trekking vindt plaats tijdens het ZFM radioprogramma Goedemorgen Zandvoort op 4, 11, 18 december en 8 januari. De winnaars worden vermeld in, de, uh, in deze krant. En natuurlijk ook uh, bij ons op de radio. Omdat de trekking natuurlijk live bij ons gebeurt tijdens Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdagmorgen live van 10 tot 12 uur. En uh, dus in ieder geval 4, 11 en 18 december. Uh, als u luistert naar Goedemorgen Zandvoort, dan uh, hoort u of u bij de weekprijzen uh, valt. En op 8 januari natuurlijk de grote actie. En daar horen natuurlijk ook de loten bij als je een keer wat gewonnen hebt. Ja, die gaan die, allemaal in, uh, in die de Die gaan er ook weer in. Dus op 8 januari de grote trekking van uh, de grote prijzen... voor de december lotenactie in Zandvoort. Dat betekent dus... Koop, doe boodschappen, koop bij ondernemers in Zandvoort en zo helpen we elkaar door de winter heen. Nou, ik heb er niks aan toe te voegen, dus uh, inderdaad, koop lokaal en, uh, dan krijg je ook uh, loten en dan maak je kans op uh, mooie prijzen en uh, elk jaar zijn het hele mooie prijzen. Ik heb al een paar keer een prijs gewonnen trouwens, uh, Albert-Jan. Ja, wrijf ja. het er maar in. <laughs> dat is echt waar. Ik ben zo gelukkig in de liefde, jong. Ja, <laughs> En, en wat, wat won ik? Vier pizza's in één keer af te halen, dus ik heb in mijn eentje heb ik vier van die pizzas naar binnen gewerkt. Nou, moet je ook maar één keer doen hoor. Dus <lacht> dat is echt niet goed. Nou ja, in ieder geval een mooie actie. De decemberlotus ze komen weer terug. En uh, ga daarvoor inderdaad uh, lokaal winkelen. En dan uh, krijg je een lots bijna aankopen. Hier bij een van de mooie winkels die wij hebben hier in Zandvoort. Over mooi gesproken, dat is die mooie nieuwe single van uh, Nou Horn en uh, Anne-Marie. Little Mac, die plaat ken je uiteraard nog wel... Everywhere in een nieuw jasje. Hij is leuk. Nieuwe single... De singles als ze opnieuw ingezongen worden, een beetje verprutst. Maar dat is zeker niet het geval bij deze Fleetwood Mac and Everywhere. Nou, Horan en Marie hoorden je. Dan gaan we alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur. Graag tot zometeen. Rock the squad, hot, to be or not, to be, yes it be, MC Turbo Beats, to the groove, yes this party, peace of mind, time to unwind, trip and dip, flip the hip, now dip to the techno house of hip, cause this is the call of SNAP. Broke the mold, so it can't be sold. Took the bit, stolen, take taken Moved to the groove, dance forsaken, Up and down, you spin around your text the sound, hands in the air Feet on the ground, party hard Hard not to party, moving close Body to body, I'm the don't in the body I don't may ask and buy, I don't maybe, I know I go away, I'm I don't may I don't mind, I don't I I go away, I don't make you, I don't make you, I I don't make you, I don't